Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. 1,250 euro storten in een schadefonds, dat heeft de rechter bepaald. Het is voor het eerst dat een relschopper die straf krijgt. Volgens de jeugdrechter is inmiddels duidelijk hoe het fonds eruit gaat zien. En dat was in eerdere zaken nog niet het geval... waardoor de rechter toen niet meeging in de eis van het Openbaar Ministerie. Het geld uit het fonds wordt gebruikt voor het vergoeden van de schade... die vorige maand werd aangericht in Haren. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland verzet zich niet langer tegen het afschaffen van de happy hours. Wel moet dan de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol 16 jaar blijven. Dat blijkt uit een brief van Horeca Nederland aan de informateurs Bos en in Kamp. In de Kamer ligt een wetsvoorstel om de minimumleeftijd voor de verkoop van bier en wijn te verhogen van 16 naar 18 jaar. Dat is volgens de horecaorganisatie Symboolpolitiek. Turkije heeft een vliegtuig uit Armenië dat op weg was naar de Syrische stad Aleppo gedwongen te landen. Dat meldden Turkse media. De lading van het toestel wordt gecontroleerd. Vorige week zette Turkije een Syrisch passagiersvliegtuig aan de grond dat in Moskou was opgestegen. Turkije zei na inspectie dat er militair materieel aan boord was. De onderhandelingen tussen de rebellenbeweging FARC en de Colombiaanse regering zijn vertraagd. De vredesbesprekingen zouden vandaag beginnen in het Noorse Oslo, maar beide delegaties zijn nog niet vertrokken, dat melden Colombiaanse media. Dat heeft mogelijk te maken met het slechte weer in Colombia, maar er zouden ook nog veel juridische haken en ogen aan de reis zitten. De VARC voegde op het laatste moment de Nederlandse Tanja Nijmeijer aan de delegatie toe. Het weer, stapelwolken, maar ook af en toe zon. In het noordwesten kan een bui vallen. Het wordt maximaal 13 graden. Morgen in de ochtendperiode met regen. Smiddag spreekt ook af en toe de zon door en het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. En op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de Muziek Boulevard. Hallo. Hoe is het met je? Nou, met mij heel goed, met jou. Nou ja, het weekend hebben we weer gehad, hè? Ja, ja. dat zit er weer op? Ja, weet je waarom een Belg op maandagmorgen naast de fiets loopt? Nou. Zit het weekend erop? <laughs> ja. Over de loops, goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars. Leuk dat u weer luistert. Ja, wat leuk dat u er bent. Gezellig. Ja. Oké, okay, nou, dat is zo voor het Het is maandag vandaag. En. Uh, sommige mensen hebben altijd een hekel aan maandag. Nou, ik niet, want uh, uh, ik vind dat het maandag Dan mogen we weer. Hè? Ja, dan mogen dan we weer. We dan we lopen we een heel dik het lopenholst in verheuging van we mogen weer maandag. Ja, dat is echt zo. Zo zijn wij. Ja. ja. Helemaal. Ja. Maar, eh. Uh, ja, goed, oké. Okay. Nou, we gaan uh, weer van alles doen. We hebben weer een recept. Uh, we hebben natuurlijk het weer. En uh, we zien wel wat er verder nog uh, ter tafel komt. En zo. En we zien het allemaal wel. Wel ah, ja. We gaan er in ieder, geval, in ieder geval proberen om er weer een uh, leuke, ontspannende uitzending van te maken. Dat gaat ons lukken. Ja. Ja, dat gaat ons lukken. ben ik van overtuigd. Nou, zullen we dan maar eens een plaatje gaan draaien? Want dan gaan we naar schiet je ook niet right veel. Side... Die Beatles, dat is even die kort liedje. Die <laughs> krijgt geen kans om het anders te doen. Goed, paperback writer was dat van de CD One van de Beatles met een CD, dus met alle nummer 1 hits erop. En dit was natuurlijk het uit 1966 afkomstige uh, paperback writer. En dit zijn de Flower Potman. En dat heet Let's Go to San Francisco. Go to San Francisco, ja. Uh, en dat liedje was van de Flower F Potman, natuurlijk. En het was afkomstig uit de beroemde Summer of Love, natuurlijk, 1967. En zo wat die meer zei. Goed. Um, afgelopen vrijdag, dames en heren, hadden we hem in première. Let je op? Hallo, goedemorgen. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, let je op? Oké. Okay. Ja. Afgelopen vrijdag hadden we hem in première. En ik heb sindsdien een aantal mensen aardig lastig gevallen met, uh, met deze plaat. <laughs> Ik heb een aantal mensen lastig gevallen. Met het draaien van deze nieuwe single van de Rolling Stones. Nou, hier komt hij weer hoor. Gaan we weer. Lekker. Yeah. Radio's open. Zandvoort. Kom op. Daar komt ie. Doom and glue. Yeah. Ik vind ik zo leuk, hè? Dat ze dat even hebben laten staan. Die, uh, die prachtige drumbreak van Charlie. Nog even op het eind. Uh, nieuwe zinger van de Stones, dus. En uh, nou ja, goed, dat is wel duidelijk, hè. Dat is een fantastisch nummer. En uh, het heet uh, Doom and Gloom. Dames en heren. De Stones. Wat een band nog steeds. 70 jaar oud zijn ze. En ze doen het nog steeds. Dat is het leuke ervan. Goed, oké, okay. we gaan. Uh, we gaan verder. We gaan nog veel verder. We gaan nog veel verder. Even kijken, wat vind ik nou? Oh, daar. Ja, helemaal goed. De Brian Adams. Dat is de Dag CD. We beginnen met uh, nummer dat heet It's Only Love samen met Tina Turner. Het is allemaal kort vandaag. Allemaal zo kort en dan je, je krijg niet eens tijd om even rustig wat anders te doen. Koffie drinken en zo, weet ik het allemaal niet. Maar goed, uh, het is zand voor het lunch, dames en heren. Lunch, dat uh, moeten we nog even op wachten. Maar uh, maakt niet uit. Uh, straks hebben we het recept om kwart voor één. Dus u uh, dat in de gaten. Leg vast uh, potlood en papier kwijt. En uh, klaar, bedoel ik. En u kunt het natuurlijk ook terugvinden straks op onze Facebookpagina Zandvoort Luncht. Want ook daar hebben wij uh, dat prachtige receptje hebben we staan. En dat is Manford Man. by the light. up like a runner in the night.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 wel nou, nog nummer. Wat hoor ik nou weer. Oh. <laughs> ik denk wat hoor ik nou toch allemaal tussendoor staan. Maar oh, oké, okay. uh, hè? Ik ga hem uitzetten. Gewoon. Zo. Um, oké, okay. uh, er komt van een cd die heet uh, Super Hits of Rock. Uh, dat is een, uh, was een, uh, een toen de tijd een vierdelige verzameling. Uh, 1965-1979. Nou, dat is ook gelijk de beste periode. Dus uh, dan heb je alles. En er staan uh, dus inderdaad van die, van die prachtige. Uh, ...prachtige rockclassics op... ...zoals bijvoorbeeld Blinded by the Light... ...en uh, uh, More Than a Feeling zie ik erop staan... Uh, ...verder uh, Lynyrd Skynyrd staat erop... ...en nou ja, uh, heel veel moois... ...dus misschien dat we er nog wel iets van draaien... ...je weet het maar nooit... ...in ieder geval, dit was van Manfred Man... Bego ...ooit begonnen als uh, ja, de band Manfred Man... ...met John Paul Jones als zanger... ...later is het nog een tijdje doorgegaan... ...met Michael Dabo als zanger... En toen hield het allemaal op en toen werd het Manford Man's Earth Band met Chris Thompson als zanger. En waar was dit van? Manford Man's Earth Band. Uh, ik ga dan met nou iets heel anders, want u weet het, in dit programma doen wij van alles. Ja, wij doen van alles. het We hebben een ruime muziekkeus, dus ook dit. Het is wel een hele mooie versie hoor. Er zijn vele artiesten die het nummer Summertime naar uh, de knoppen geholpen hebben. En er zijn er ook heel veel mooie van. En dit is een, dit is een hele mooie. Let u maar eens op. Zo prachtig. Soms haat je computers. Ja. En houdt het mee op. Ja. En we zaten net in een uh, tamelijk uh, pittige discussie wie dit nou was. Ja, maar uh, het programma geeft een error aan. Dus ja. nou ja, dat, uh, waar dat dan van komt, weet ik niet. Uh, in ieder geval, we zaten net in, inderdaad in een pittige discussie, uh, dames en heren. Wie of dit nou was. Want in mijn computer staat vermeld dat het uh, Billy Holiday is, maar die was het volgens mij niet. Dus uh, nou, als de deskundigen een stukje gehoord hebben en die denken ja. van, ja ik weet niet, nou oké, okay, dan, dan uh, horen we dat graag. Ja, ja. maar dit was geen Billy Holiday. Bij mijn weten. Ja. Het weer in Zandvoort. Ja, we gaan het weer doen. Uh, nou, het lijkt aardig. Uh, zonnige periode. Maar ook af en toe wolkenvelden en er is een kleine kans op een bui. De temperatuur wordt zo'n 13 graden en de wind is zuidwestkracht 4. En uh, het weer vanmorgen, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde weertype. En uh, met 14 graden wordt het ietsje warmer en de wind neemt wel iets toe naar kracht 5. Wederom uit het zuidwesten. En dat was het weer... Viet. Oh. <laughs> She may be the face I can't forget. It trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings.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 She may be the mirror of my dream A smile reflected in a stream She may not be what she may seem Inside her shell She always seems so happy in a crowd Whose eyes can be so private and so broad No one's allowed to see them they cry, she may be the love that cannot hold to last, may come to me from shadows of the past, that I remember till the day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 prachtig liedje van Charles Aznavoer. Frank, uh, Frank wou ik, zeggen, kom ik daar nou weer bij? Uh, uh, hoe heet het dan? Charles dus uh, was dit en nummer uh, is Later nog eens uh, dunnetjes en heel mooi, moet ik wel zeggen. Overgedaan uh, door uh, de heer Elvis Costello. Maar dit was dus echt wel de originele. Charles Aznavoer. one, two, three, four. Sam de Shem en de Fado's. Dat was de titel, Money Molly! Was het was een woollieboollie van Sam de Shem en de faro's. En uh, een lekkere plaatje moest... Uh... Oh, ja, dat was een lekkere plaat. vond ik wel. Uh, <laughs> nou sta ik hier te kijken en denk wat heb ik nou? Heb ik nou iets klaargezet? Of heb ik nou niks klaargezet? Uh, en dan blijkt natuurlijk het laatste dat ik gewoon niks heb klaargezet. Ja, ik heb hem al. Oh, okay. Nou, een beetje dom, ik had niks laag gezet. ik was weer te druk met andere dingen. Dit is tijdens Quo hun allereerste hit: Pictures of a matchstick Man.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 Het nummer van Mark Koon. Ik ja, kan wel merken dat het maandag is vandaag. Ik ben, ik ben niet wakker, denk ik. <lacht> ik er gaat echt van alles fout. Maar goed, het maakt niet uit. We blijven lachen. En uh, Stedens Kwoos geeft er zomaar uit. En dat was mijn schuld. Ik gaf de computer natuurlijk weer de schuld. Maar dat is niet zo. Nee, want ik deed het gewoon verkeerd. Ja, dat heb je wel eens. Zo voor die dagen... En de ene dag loopt er zo'n trein. Nou ja, maakt mij dat. Um, I want you to one me, dames en heren. Dat is een nummer van cheap, cheap, cheap, cheap, cheap cheap tickets. Nee, cheap trick. En uh, dat kennen we natuurlijk allemaal in die, in die, in die live-uitvoering... zoals het ook een hele grote hit geweest is. Ja. Maar het origineel, zoals hij echt was... dat kennen we eigenlijk allemaal niet. Toch? Nee. Nee, jij kent hem ook niet. Nee. nee. Die kennen we ook niet. Want... We kennen natuurlijk die live versie. Dat is een hele grote hit geweest. Die is opgenomen in Japan. Dat weet ik nog wel. Dat was een gigantisch hit. Maar het origineel klonk heel anders. Luister maar. ja lang niet zo uh, lang niet zo uh, ruig zeg maar als het uh, als het hintje wat we kennen maar goed dat doet er allemaal niet toe dus in ieder geval mooi uh, wat gaan we doen Ja, en deze week is dat een recept uit eigen keuken. En dat is een kipselderiesalade voor twee personen. En hiervoor heeft hij nodig 60 gram walnoten, 4 eetlepels mayonaise, 1 eetlepel citroensap en wat peper uit de molen naar smaak. Ongeveer 250 gram gaar kippenvlees en een tak gesneden celderie. Uh, de walnoten op middelhoog vuur even roosteren. En vervolgens mengt u in een kom uh, de mayonaise met, het citroen, met citroensap en de peper. En uh, daar voegt u gesneden kip en de celderie aan toe. En vervolgens de walnoten goed doorroeren. En uh, een croissantje opensnijden. Beleggen met wat uh, Ijsbergsla en daarop de kip, salade. eet smakelijk. Dat was kort. Ja, nou, het is een kort recept. Een lekker snel recept. Een snel recept en lekker. Ja, is lekker. Ja, is heel erg lekker. Oké. Okay. Ja, aanraden. We're En de Sunshine Band waren dat. En dat heet I'm Your Boogie Man. Lekker, lekkere plaat. Gewoon lekkere plaat. Ja, natuurlijk. Lekker swingen en dat, uh, dat mag wel af en toe gewoon. Oké. Okay. Byer Straits. Van het album Brothers in Arms. 1982 zoiets. Met een belangrijke rol voor Sting. We herinneren zich misschien nog die prachtige clip die erachter zat: money for nothing and the chicks for free. High streets. En dat is gelijk de laatste tot het nieuws. Ja, het eerste uur zit er alweer op. Al het hart hè? Nou, het gaat heel snel. Te snel eigenlijk, nou. mij nee, joh.